Kees Groot met het NOS-journaal. De twee mannen die eind vorige maand dood werden gevonden in een woning in Tilburg... zijn overleden aan de gevolgen van drugsgebruik. Dat heeft de politie laten weten. De mannen van 33 en 43 jaar werden gevonden in aparte kamers van de groepswoning... waar mensen die hulp nodig hebben worden opgevangen en begeleid. Al snel werd duidelijk dat de mannen niet waren overleden aan koolmonoxidevergiftiging... zoals aanvankelijk werd aangenomen. Ze zijn ook niet door een misdrijf om het leven gekomen landbouworganisatie LTO Nederland is blij met de hulp die het kabinet biedt aan boeren die in de problemen zijn gekomen door de aanhoudende droogte. Minister Schouten maakte vandaag bekend dat de boeren een verklaring kunnen krijgen waarmee ze een overbruggingskrediet kunnen aanvragen bij de bank. Op die manier kunnen ze de periode overbruggen totdat ze in december weer subsidie krijgen uit Brussel. LTO benadrukt dat die maatregel waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om boeren en tuinders uit de brand te helpen. De grote brand in Nationaal Park Drensfriese friese wold heeft 75 hectare heide in de as gelegd. De brandweer is bezig met nablussen. Een blushelikopter van de FENSI was nodig om het vuur onder controle te krijgen. Boeren uit de omgeving voerden extra bluswater aan in hun giertanks. Zeker vier campings in de buurt van het natuurgebied werden ontruimd. Klanten van supermarkten kiezen steeds vaker voor aanbiedingen. Bijna een kwart van al het geld dat ze uitgeven wordt besteed aan koopjes. Dat was nog nooit zoveel, zegt een onderzoeksbureau voor de voedselindustrie en de supermarkten. Een verklaring is mogelijk dat supermarkten tegenwoordig het hele jaar door aanbiedingen hebben. En niet alleen maar in bepaalde periodes. Vooral bier, vaatwastabletten en shampoo doen het goed in de aanbiedingen. Het weer. Vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe... met zware windstoten en lokaal veel neerslag. De minima liggen vannacht rond de 20 graden. Morgenochtend is het wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. In de middag klaart het op en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. We'll Dit tweede uur van geen lompen, maar zware metalen... werd geopend door Iron Maiden van het album Brave New World. Was dat de no persoonlijk een van mijn favoriete nummers van deze geweldige band. En deze band staat in deze uitzending centraal. En komt dan ook verderop nog een paar keer voorbij... We gaan naar een aantal uh, nummers luisteren die uh, toch weer van een hele andere orde zijn. Variatie moet er uiteindelijk ook zijn. Ook in metal. Hier is Cannibal Corpse van het album. Tomb of the Mutilated is hier. Hammer Smashed Face. Naar de volgende. Het album heet Emperor of Sand. De band is Mastodon. En het nummer heet Scorpion Breath. Ja. Na Mastelon kon je luisteren naar Winterson van het, uh, een album getiteld. Winterson was dat Battle Against Time. En uh, we blijven even hangen in uh, Scandinavië. We gaan naar Noorwegen. Van het album Antichrist is hier Possessed by Satan. Hier is Gorgorath. Soms zijn contrasten ontzettend leuk. Het volgende nummer is van de band die centraal staat in deze uitzending. En uh, ik heb het over Iron Maiden voor het geval je net inschakelt. Van het album Dance of Death is hier Rainmaker. Ah. De band hoeft eigenlijk ook geen introductie meer. En uh, ja, over deze band zijn uh, zeker binnen de metal nogal wat controverses. De een vindt het uh, commercieel, de ander vindt het helemaal drie keer niks. En weer anderen zijn er lyrisch over. Maar we hebben het wel over een van de big four. De mannen die uh, ooit de weg bereiden voor de trash metal... It is Metallica from the album Ride the Lightning, Creeping Death. Het volgende nummer is van een totaal andere orde. Uh, komt uit Nederland. Uh, de band Arm. En uh, deze band bestaat helaas niet meer. Van hun allereerste album, When Lust Evokes the Curse, is hier Quiet Friend. Deze bijzondere uh, gothic band was uh, helaas geen lang leven beschoren. Toch uh, denk ik dat uh, ook zij heel groot hadden kunnen worden. Hadden ze iets langer moeten doorgaan. Ja, uh, we gaan terug in de tijd... En eigenlijk zou ik moeten zeggen, herinnert u zich deze nog, nog, nog, nog. Uh, Van Halen, ja, is de volgende in het uh, rubriekje Gouden Oude. En uh, we gaan uh, luisteren naar Eruption en You Really Got Me. Uh, deze twee uh, stukken vind ik persoonlijk eigenlijk uh, aan elkaar vast te horen. Dus vandaar dat ik ze allebei doe. Veel plezier. We'll when you're having fun. En wanneer je met je wekker gooit. Maar dat terzijde. Uh, we zijn alweer toe aan de laatste. En uh, de band die centraal stond uh, vandaag. Daar ga ik ook mee eindigen. Maar daarover zo meteen meer. Ik hoop dat je genoten hebt. En uh, de volgende keer ga ik Motorhead uh, centraal stellen. En uh, dat uh, omdat ik een enorme Lemmy fan was. Dus volgende keer staat Motorhead centraal en er komt dan nog veel meer lekkers voorbij. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer en geniet van Iron Maiden, ik denk wel hun grootste, Fear of the Dark. dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.